Middernacht, het is nu maandag 7 maart. Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders heeft scherpe kritiek op het privébezoek... dat koningin Beatrix dinsdag brengt aan de sultan van Oman. Op Twitter schrijft hij dat de koningin met die dictator gaat dineren... is erg dom. Wilders reageerde op een antiregeringsdemonstratie in Oman. Koningin Beatrix zou afgelopen dag beginnen aan een staatsbezoek aan het land... maar vanwege de onrust in Oman is gekozen voor een privébezoek.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 De top 3 van de eredivisie is na dit weekend hetzelfde. Gisteren wonnen PSV en FC Twente al. En vanmiddag won de nummer 3 Ajax. De club versloeg AZ met 4-0. De nieuwe nummer 4 in de ranglijst is ADO Den Haag. En FC Groningen zakte een plaats door thuis verrassend... met 1-4 te verliezen van Herakles. Feyenoord-Heerenveen eindigde in 1-0. En FC Utrecht-Roda JC werd 1-1. Dan het weer vannacht helder en daardoor vrij fris. Plaatselijk wordt het min 5 komende dag is zonnig bij gemiddeld 7 graden. Dit was het NOS Journaal. nacht, vrienden. Es wird tijd voor mich zu gehen. Dan ga je toch slapen, pannenkoek? Het is tijd voor echte Janne. Echte Janne verzamelen! Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij Echte Janne van Poont. De radioshow voor muitende mannen en linkse lustobjectjes. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben zijn assistent. In Echte Janne hebben we nooit een kwaaie dronk... zijn we nooit zacht en schuwen we de middelvinger niet. Beeld bij het geluid vindt u op echtejanne.nl... en de hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt natuurlijk weer inbellen voor het Echte Janne radiospel... En voor de stelling in wat een geleuter. Het telefoonnummer is 0800-1121. En de stelling luidt vanavond, als Beatrix toch naar oma gaat, moet ze daar maar lekker blijven. En zo is het Jan. Kijk een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus ga je na een inderdaad stuitend optreden van je dochtersontvoerders in het Rode Haan-programma Pauw en Witman... naar de rechter om excuses te eisen, ja, dan ben je een ontzettende Johan. Of niet, Jan? Lijkt mij wel, ja. Laten we trouwens even kijken wie hier nog meer een echte Jan of Johan is geweest deze week. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, we beginnen eigenlijk met een man die eigenlijk meerdere keren al bij ons een echte Jan is geworden. Maar ik denk dat dat vandaag moeilijk wordt. Mark Rutte. We gaan ervoor zorgen, dames en heren, dat we gewoon dat prachtige land weer teruggeven aan de Nederlanders. Want dat is ons project. Ja, het land teruggeven aan de Nederlanders. Nee, sukkel. Niet alleen uh, hij zei het, maar ze dus ook. We moeten het land teruggeven aan de Nederlanders. Ja. Vraag is natuurlijk, wie heeft het dan in gods vredesnaam nu in handen? Ik denk de moslims. Ja, denk je dat? Ik denk het hoor. Oh. Ja. goed. Ik, uh, ik, wist, ik wist het niet, maar bij deze dan. En uh, nou ja, dan heb je natuurlijk ook het probleem van uh, geen meerderheid in de Eerste Kamer ja. wat er aan zit te komen. Nu, uh, drie armen erin bij de SGP, toch? Ja. Ik vind het een leuke partij met leuke mensen. Ja, nou, nou, als je ja. dat dus als, als liberale premier uit je waffen moet toveren om, om die christenfanaten aan je kant te Dan krijgen... Is hij een... Uh... Ja, het spijt me, Mark, maar je bent deze week een enorme Johan. Ik heb uh, Gerard Ekdom in de aanbieding. Ik was gisteren Paul, een poging bioscoopje doen en dat was best lastig. Ik, wat wel weer heel voordelig werkte was... Uh, ik uh, ging een kroegje in en ik niet vandaag. Ja, Gerard Ekdom. Ja, heel stoer interview in de pers. Het, uh, het gratis uh, vehikel van Wegener. Ja. En uh, met Mark Koster. En wat en, zei uh, die? Ja, hij? Ja, hij zei onder andere dat hij elke dag zijn secretaresse besprong. Oh. Nou, grote rel bij Radio bij 3FM. Want je mag daar blijkbaar tegenwoordig niet meer je secretaresse bespringen. Oh. En nog wat stoere talen over radioheadfans. Ja, en, uh, en van de secretaresse en van uh, mevrouw Ekdom... kreeg hij ongelooflijk op zijn flikker. Dus Ekdom riep natuurlijk... Uh, ik heb het allemaal niet gezegd, ik ben verkeerd geciteerd. En toen kwam Mark Koster van de pers met... Uh, nou, ik wil wel even het bandje opsturen. En Gerard Ekdom, je hebt ook het interview gefiateerd. Dus uh, uh, dikke middelvinger voor jou. Ja, ja, dan ben je niet... Hij was ooit bij ons een echte Jan. Echt maar uh, dat uh, ja, t-shirt willen we terug, uh, Ekdom. Nou, uh, gooi hem lekker He? uit. Johan. Uh, Johan. Uh, ja, Louis van Gaal. Wie zit die beste? Van Duitsland. land vielleicht beleidt Ik weet nou niet zeker, uh, hadden we nou, zei ik nou Hitler of zei ik Louis van Gaal? Louis van Gaal, zei jij? Ah, Louis van Gaal. Uh, hij leek laatst genoemde. Uh, Louis van Gaal, ja, dat was ooit de, de keizer uh, in, uh, in Duitsland bij Bayern. En maar ja, drie nederlagen in een week. Dortmund en Hannover in de competitie... en Schalke 04 in de beker. Hij heeft alleen nog een kans in de Champions League en dat gaat hem ook niet worden... Persconferentie die werd vandaag afgelast. Ja, de vraag is natuurlijk, uh, hoe lang is hij daar ja, nog die de van, coach? Ja, tot hij van Inter heeft verloren. Ja, denk je dat hij ja. Inter haalt? Nee, ja, Inter haalt hij nog net. Want anders was de persconferentie wel doorgaan. En na Inter gaat hij eruit. Ja? Ja, en dus uh, ondanks het feit dat jij fan bent, uh, denk ik dat je... Nou ja, ik heb één probleem met Louis Verhaal. Dat vind ik dus eigenlijk standaard... Uh, ik vind eigenlijk alles wat hij die, wat die doet leuk. Nou, dan, is dat, uh, dat maf? Dan heb ik ook iemand van wie ik altijd hetzelfde vind. En dat is uh, Maxime Verhaag. Ik heb in alle camp uh, provincies heb ik campagne gevoerd uh, en daar zat de sfeer goed in. Dus ik uh, ga ervan uit dat uh, er ook veel mensen de stembus weten te vinden vandaag. Ja, weet je, de pest is, ze hebben een aal vroeger paling genoemd. Maar anders hadden ze de aal, die vis, weet je wel, dat glibberige ding, hadden ze gewoon Maxime Verhagen genoemd. Ja? Heb je hem gezien bij Rutger? Ja, ik heb hem gezien. Ik, het uh, was ik, ik een vogelaartje er, uh, gewoon. Nou, nou ja, het was niet een vogelaartje, het was een man die dacht dat hij weg kon komen met de zoveelste leug. Ja. Het liegt en bedriegt. Uh, het is katholiek. Nou, daar kan hij verder ook niks aan doen. Zo word je dan geboren. Ja, maar, uh, ja nou ja, goed, bij podiums hadden wij natuurlijk gewoon de bewijzen... dat hij ja. ambtenaren uh, speeches CDA laat schrijven voor doen. het ja, dus, uh, Wat dus niet mag. Dan ben je, wat we hem elke keer vinden... een echte, super, ongelooflijk, onbenullige... katholieke Johan. Ja. Echte Jan, of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Johan, echte Jan Johan. Mij het mij zo'n leuke anekdote te winnen over Maxime Vragen... Ja, dat zullen we je eerst even voorstellen, Henk. Dat, Dan, dat uh, mag. Doe, doe je... Want niemand herkent die stem. Nee, nee. Daar, nee, nee, <lacht> nee, je zou zomaar kunnen denken dat nee, Gerard ik dom ben... Dus het. Is. Yes. Nou, die, die accepteren wij niet in de studio. Ja, onze hoofdgast van vanavond is socioloog, liedjeschrijver, zanger, acteur, kroegbaas, producer, radio- en televisiepresentator, politicus. En hij schijnt over en toe ook nog een slokje te denken. Gelukkig. Hendrik wel, ja. Otto Westbroek. Ja. Wil je we, dat nog horen? Ja, ja dat met gelijk met Maxime. Nou, het, het, is een, het was een jaar of. Nou, ik, ik zat net in de lokale politiek en ik moest wat aan discussies meedoen. En toen had het CDA te Utrecht had Maxime Verhagen uitgenodigd. Was hij toen al wat? En hij was, ja, hij, hij, hij, was toen, hij zat toen al in de Kamer en zo. Het was een up-and-coming man, een jaar of tien terug was het. En die man, die. die die moest over allerlei Utrechtse kwesties uitspraken doen... maar daar wist je natuurlijk niks van. Nee. Dus ik zat hem constant... nou, hoe vindt u nou dat we de koffieknoop moeten aanpakken... dat is een bepaalde plek in Utrecht en dat heet dus een knoop en zo. En die man die wist dat. En die had één ding voorgenomen, die wist dat ik republikein was... mij alsmaar aanvallen op het feit dat ik republikein ben... En ja, maar hoe denkt u wel dat de Utrechters zullen denken over het feit... als uit zou lekken dat u... En dan ging die maar mee door. En dat had er nergens wat mee te maken. Op een gegeven moment was ik het zat. Dus ik denk, ik ga de plintjes met je afnemen. Heb ik ook keurig gedaan. En na afloop zei hij tegen me... Hij zei, hé, hey, wil je luisteren? Ik zit hier ook gewoon maar stemmen voor het CDA. Te Want heel diep in mijn hart ben ik ook een beetje republikein. Kijk, hey, en hey. dat ben ik nooit vergeten. Ik en denk dat en, we, en we, daarna is... heb ik hem alleen maar over onze vorstin horen praten. En toen dacht ik: van mijn god, wat ben jij een opportunist? Even, even onderbreken, het spijt ja, me De kunnen er nog altijd moeilijk over praten. Hé, hey, wat, nou, wat krijgen we nou binnen? We zijn er bijna, dan komt hij hier, dames en heren. Ja. Uh, Henk 8 minuten onderweg, we zijn Maxime zijn steekt Beatrix een een dolk in de rug... want hij blijkt in het geheim al jaren republikein. 8 minuten He? onderweg, waarvan anderhalf met Henk beetje een de eerste beetje ja. een dwars door de echte Jan heen. beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een dat is eigenlijk een zo heel moeilijk, een hij is een bijzonder slecht debater. Uh, hij, hij behoort tot de mensen die niet veel verder komen... Dan in, het praten van, dan in het spreken van tongen. Dus wij kiezen in het kader van de transparantie... voor een hele heldere benadering van het probleem. Dat als u, uh, daar weet u allemaal van ja. dat het geen makkelijk probleem is. Maar wij vanuit onze CDA-mentaliteit... en met de insteek die ons gegeven is als CDA's, dat bla, bla, bla, maar ja. door. Ja. En als je gewoon heel concreet op hem inspreekt... dat wil zeggen dat je alsmaar op een concrete vraag een concreet antwoord wil hebben, krijg je een hele leuke effect... als je voor de vijftiende keer achter elkaar moet zeggen... maar geeft u eens antwoord, en geeft u eens antwoord, ja. en geeft u eens antwoord. Ja, dat deed Rutger van de week ook. En, en dat is heel makkelijk. Ja. En, en dat soort mensen lopen eigenlijk altijd in hun eigen mes. En, ja. Want die hebben namelijk een training gehad door ex-journalisten gegeven meestal... Uh, in het ontwijken van antwoorden... En, het enige wat je hoeft te doen is, is de vraag herhalen. Dus daar hoef je niet echt bijzonder slim voor te zijn. Is hij mede verantwoordelijk voor het ineenstorten van het CDA eigenlijk? Nou ja, nee, of was de partij al rot nou, voordat hij daar begon? Het CDA is helemaal niet ineengestort. gestort. Dat is een grote misvatting. Nou ja, ze zijn uh, door de helft gegaan. In de ja, Tweede maar het Kamer kan, het kan me, Mag ik je discreet herinneren dat uh, nu, ongeveer 2,5 jaar geleden meneer Rutte op het punt stond helemaal geen chef van de VVD ja. te worden... en dat uh, uh, Rita Verdonk van het partijtje Ton... virtueel op 45 zetels stond. Dat is goed twee jaar geleden. Ik bedoel, Het kan eens even goed gaan, het kan eens even slecht gaan. Maar als bij het CDA een aardige aansprekende uh, mevrouw of meneer... weten te vinden, is morgen weer goed. Maar dat is in plaats van vragen dan? Ja, dat denk ik wel, ja, ja. met vragen win je de oorlog nee, niet. en Vooral omdat ze nu alsmaar blijven zeggen, hij is de leider. Want kijk, als iemand de macht heeft... is zie ook de leider. Ja. En de macht heeft hij. Dus hij heeft de baantjes te vergeven. En daar moet je rekening mee houden. Maar het is natuurlijk niet iemand die het, die het CDA erg veel goed doet. Was jij woensdag trouwens nog zenuwachtig? Dat je lekker mocht gaan stemmen? Uh, nee, nee, want ik ben uh, persoonlijk uh, heel socialistisch, zoals jullie weten. Ja, heel warm en rood. En, uh, en uh, als echte socialist vind ik dus dat uh, de, de provinciale ni staten niet zouden moeten bestaan, omdat dat een overbodige bestuurslaag is. En ook dat de Eerste Kamer al lang afgeschaft had moeten worden. En wat heb je dan w gestemd? Nou ja... Dat, ik heb blanco gestemd. Nou? Maar nou ja, wat is dat nou? Ik had ook niet kunnen gaan stemmen. Ja. Het is toch je bent toch mede verantwoordelijk als je voor iets gaat stemmen... waarvan je vindt dat het geen bestaansrecht heeft. Nu is. heb je een proteststem uitgebracht. Nou, Zo zou je het kunnen toe. zeggen. Zo ja. Zou ja. Het kunnen Meeste proteststemmen gaan naar de SP en de PVV. Nou ja, dat is dan toch eerlijk verdeeld. Ja, dan doe jij het blanco in het midden. En dan nee. doe je het in het midden en het is... Uh, nee, maar het is zonder uh, van de, uh, de moeite heen? Kom uh, uh, op. Nou, ik vind toch wel leuk. Dat had ik, had ik ook wel kunnen doen, maar... Ja... Ik ben nog een beetje ouderwets in dat soort dingen. Ik vind dat je wel moet gaan stemmen. dus Ik vind dat voor mezelf. Maar ik heb nog nooit in mijn leven eerder blanco gestemd. Waarom heb je dat nu gedaan dan? Nou, omdat ik het is te tragisch voor woorden... dat de partijen eh, die ooit eh, met z'n allen voor de afschaffing waren... Van, van de provinciale staten en van de Eerste Kamer... de linkse partijen... nu, de link, nu, nu eh, eh, met name de Eerste Kamer omarmd hebben... En, eh, omdat, en dat ze ook vinden, dat is ook zo absurd natuurlijk... dat zijn de partijen die... Te Tegelijkertijd een referendum verwerpelijk vinden, PvdA, van de A, SP, GroenLinks vinden dat heel ver nou, GroenLinks wat minder. Die vinden dat een verwerpelijk gedachtegoed, want verbeer je dat mensen zich zouden kunnen uitspreken over dingen. Maar die vinden dan wel dat, dat een, een eerste kamerverkiezing, die getrapte, een referendum over de tweede kamerverkiezing is. Dan mag het ineens wel. Hoe hypocriet kun je zijn? Hè? En uh, het is heel grappig dat, dat je ook ziet dat alle. Uh, oude idealen van, dat moet, dan moeten we vanaf zo'n Eerste Kamer, weet je... Uh, let wel, het had vroeger wel een functie... toen ze echt nog controleerden op inhoud van de wet... maar het heeft de Raad van State overgenomen. Dus hun feitelijke bestaansrecht is er niet ja. meer. En, uh, en dan zie je ineens dat nadat, nadat de, de, de verkiezingen geweest zijn... zo'n zo meneer Burger, geloof ik, zo'n oude P van de Aar in het NRC gaat schrijven... dat het eigenlijk veel belangrijker moet worden. En, en dat het ook omdat het getrapt is, dat het de waan van de dag weg is... Dat, dat akelige pleps niet gelijk kan kiezen. En dan schrik je je kapot van zo'n p van de aarde. denk je, dat was ooit een, link, ooit een linkse partij. Hè? Ja, ze, ze noemden het dan een referendum. Hè? Ben je het eens met Rutte 1 of ben je het oneens met Rutte 1? Wat betekent hè, als, je, als je die weegschaal hebt, jouw blanco stem? Nou, ik denk dat omdat, omdat kijk, het, het aardige is van... De kiezer heeft helder gesproken, maar, maar wel in tongen wederom. Want niemand weet nog of het uit 37 Eerste kamerzetels zijn... of 38 of 36. Nee, maar wat ik bedoel, wat ik bedoel te zeggen... waar sta jij in het, in het goedkeuren en afkeuren van RUT1? Oh, ik, ik, ik, ik, ik, ik sta 100% achter deze regering om de simpele reden... niet dat ik het er altijd mee eens ben... maar ze hebben een democratische meerderheid. En als ze gekozen zijn, dan hebben ze ook het volste recht... om maatregelen te nemen waar ik niet altijd even gelukkig mee ben. Maar zo werkt dat nou eenmaal. Aan de andere kant laten ze volgens mij wel zien dat ze met iets bezig zijn. Ik moet je eerlijk zeggen... Ik, uh, ik, ik, tot nog toe hebben ze eigenlijk helemaal niks gedaan... wat ik niet aardig vind. Nou, ik vind, ik vind dat, dat btw verhogen op de kunsten, daar ben ik niet zo voorstander van. Maar voor de rest hebben ze nog... Koendoes? Uh, wie? Koendoes? Wie is Koendoes? Wie is, dat is een provincie in Afghanistan waar we politie politietje gaan spelen. Oh, dat. Ja, daar ben ik ook erg op tegen. Dat, vind, dat, vind, dat vind, was een vind miskleentje. Ja, vind ik een miskleentje. Qua leeftijd had je trouwens gewoon op 50 plus kunnen stemmen. Ik, sterker nog, ja. ja ik, ik, ik, ik kan ook nog steeds lid van de jong socialisten worden. Ook oh, nog, ja. Want dan mag je tot je 73ste maar, inzitten. Maar ben je gevraagd door vriend, Jan Agel? Nee, ik ben niet dat gevraagd. Raar? Want het woord vriend is bij ons niet van toepassing. Oh. Nee, naast, na een leefbaar uh, Nederland ging het niet meer zo goed? Nee, nee, maar wij hebben het als mens nooit. Ik vind het een aardige man, zeer slimme, intelligente man. Ja, nu even het, uh, het negatieve. Nou, het, het, het, nou, dat luisteren, dat zou ik niet zo gauw kunnen opnoemen. Ik, we liggen elkaar gewoon niet zo goed als dat mens. Dan? Nou, gewoon het aardige je wel. mannen. Nee, maar dat heb je toch wel eens. Dat je het gewoon elkaar aankijkt. En dan denkt. Ja, eigenlijk eigenlijk, zal, jij, eigenlijk zal, zal ik jou nooit uitnodigen om op mijn verjaardag te dat komen. Heb ik nou nooit? Oh, dat heb ik heel vaak. Ja, je dat nou? ja dat heb ik ja. heel vaak. Vaak al na drie seconden. Ik voel hem aankomen. Dat is. Nee, nee, nee. Oh. Ik ga die grap niet maken. Die stuf voor de hand ja. liggend. Maar. Nee, jij mag komen. Maar Fijn. het is. Uh, uh, en dan zeg jij tegen die tijd dat je geen tijd hebt. Nee, maar ik, maar, ik, ik moet je eerlijk zeggen. Die nagel is natuurlijk. Dat is nog een beetje ouderwetse P van de Aar. En dat is iemand. Met, met nog een klein beetje beginselen. En daar hou ik eigenlijk nou ja, van. ja, beginselen. Hij heeft, heeft geloof ik 38 partijen al opgericht. En als ze dan misgaan, dan ja. komt hij met de volgende wanhoopsdaad. Ja, ja, dat ja, zo kan jij het noemen. Maar als je nou eens zou kijken welke uh, bestuurders in Nederland zo gauw D66 begint te krimpen... niet weten hoe snel ze lid moeten worden van de, van, de, van, de, van de partij... die een beetje in de buurt ligt, P van de PvdA GroenLinks... omdat die nog wel bestuursbaantjes te, ge te vergeven hebben... en omgekeerd. Ja, en, Jan is, en, is, en Jan creëert ze zich voor zichzelf. En Jan creëert ze voor zichzelf. En hij financiert het zelf. Dat wil zeggen, hij neemt niet de makkelijkste weg. Als P van de A zou hij zijn leven lang, moet ik hem toch nageven... hij heeft ook nog hij heeft ooit in de Senaat gezeten, zo heet dat dan... Zou die, zou zou hij zijn leven lang uh, van de ene goed betaalde bestuursbaan naar de andere hebben kunnen huppelen? Heeft hij toch niet gedaan? Vind ik toch wel te waarderen. Maar ja, hij heeft nu wel een machtspositie uh, verworven hij heeft, ja, hij heeft wel maar ja, één zetel, maar hij heeft wel een machtspositie in de Eerste Kamer. Gekeken. Maar, maar tellen mensen, stellen partijen met één zetel niet mee? Ja, juist wel. Nou dan, dat is, dan, is, dan is dat toch gewoon zo wordt het spel gespeeld. En, ja, en, en de ChristenUnie heeft geloof ik ook één zetel. En de SGP ook. Ja, en, en ja, als je een smalle marge hebt, dan komen dat soort partijen. Uh, die kunnen ineens wat dingen eisen die, gegeven uh, de kracht ja, van de is vertegenwoordiging. Dat... ja, ja, ja, ja dan, moet je naar, dan moet je een, ja, dan moet je een twee partijen Nee, maar willen. lekker is het niet, toch? Dat de SGP, nee, dat de, vind de SGP ik is straks aan de dat... macht, hoor. Nee, nou en? Ik ja. ja, bedoel, maar luister, ik heb er helemaal niks bij. Ik ben, ik, bedoel, ik heb niks met die partijen. Maar... Is die kroeg van jou op zondag open? Ja, nee, nee. nee. Ik, ik, bedoel, nee maar... ik, ik hoef het er toch niet mee eens te zijn om het er wel mee eens te kunnen zijn. Op nee, het moment dat je zo'n systeem hebt. En het, kijk, als je geen royale meerderheid hebt, is dus een kleine partij die je bezorgd. Hoe vaak heeft D66 uh, geen kabinetten kunnen redden? En dan mochten ze, hoewel ze daar helemaal geen recht op hadden, ineens twee ministers leveren. Fristelijk. Gewoon omdat ze. Waar? En, en, en, en dan mochten ze zo'n zo zo zo zo minister leveren voor, uh, voor burgerparticipatie of zo. Ja, als je, die je D66 gaat noemen. Dus zeg ik, doek, doek. laten we maar twee partijherstelsel doen dan. Dan ja. zijn we er vanaf. Ja, ja, ik, ik ben daar ook ja, een dat, voorstander van. Dat, dat is van. Van altijd de 13 ik weet het niet. Op elke vraag, ja. 13 ik weet het niet. En dat ja, Dat gaat altijd voor, uh, voor de inhoud. Moet ja, ja, ja. ja, maar zo ja, opletten. Ja. ja, kijk, wij van D66, wij, wij gaan de wijf, voor de inhoud. Wij gaan voor de inhoud. Nee, dat is de club van het uh. Uh, niet binnen een referendum toch? Nee, nou ja, dat ligt eraan. Dat ligt eraan of ze uh, de macht hebben. Ik bedoel, Tom de Graaf was natuurlijk het meest trieste... wat de politiek in Nederland ooit heeft voorgebracht. Ja, die is afgetreden vanwege gekozen burgemeester. En de eerste baan die hij nam was niet gekozen burgemeester, maar dat kon hij geheel met zijn D66-principes verenigen. Kijk, dat noem ik nou geestelijke souplesse. Als je prostituee bent, zou je willen dat je de lichamelijke souplesse had... die zo'n man geestelijk heeft. <laughs> ja, dat is knap. He. <totstut> Henk, we praten straks even met je verder. En dan gaan we nog, denk ik ook nog een deeltje politiek doen. Maar ja, het is even tijd voor wat anders. Hallo, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt ik ben Jan. Dit -e dus ja. is Henk ook al een keer geweest, hè? Ja, hij ja, was, was niet. een echte Jan. Ja, ja, ja, ja, nee, was Jan. Nee, ik was geen Jan. Was jij een Johan? Nee. Ik was een Johan. Nee, Johan, uh, ben jij belaarzaam? Serieus? Henk je was een echte Jan. Ja, maar misschien kan je ja, dat je niet, meer weet je het niet meer precies, maar ik, je was een echte Jan. De, de, nee, ik was wellicht een beetje aangeschoten toen jullie me belden. Maar ik weet zeker dat jullie tegen me vertelden dat ik een Johan was. Ik kreeg ook zo'n chier zo'n shirtje thuis. Een wit-shirtje? Ja. Ja. Ik heb het gelijk, gelijk weggeflikkerd. Ja, ik vond het ja, heel verbaasd dat ik uitgenodigd werd. Maar... <laughs> ja. Nou, nou ja, goed, uh, laten we nog maar eens even kijken of iemand anders een echte Jan van Jan is. Uh, want hij begon namelijk uh, de Janne B van deze week als vormgever... en is zanger, gitarist, tv-presentator, eerst bij BNN in de tijd van Bart. En nu werd hij al vijf, want dat grote geld longte natuurlijk. Of werd hij misschien een beetje te oud voor de, de vrolijke jonge jongens van BNN? Ja, we hebben het natuurlijk over Eddie Zoe. Eddie? Ja, goeie, goeie nacht. Dan wil je zeggen goedenavond, nee, goeienacht. Als ja, goed, nacht. Eddie? Ja, jongen, prima, met jullie. Ja, ja Eddie, ik... nou goed, maar we hebben wel een probleem, want wij spraken voor de uitzending met Isolde Hallensleben, jou wel bekend. Ja, natuurlijk. Ja, mooie vrouw, hè? Ja, ik, nou, grappig, ik vind dat, af en toe een Duitse ook weer op, qua televisie en dan vraag ik me even af weer waar ze is. Dus, uh, ja, maar zij zei, dat zei dus dat jij er eentje bent van de vrouw achter het aanrecht? Is dat zo? Nou, dat was de vraag. Dat was de vraag, Eddy. Nou, ja, dat heb ik haar in elk geval nooit uh, verteld. Gelukkig. Oh, maar, maar ben je wel zo? Nee, helemaal niet. Zij zegt, Die Die Eddie, dat is een seksist. Het is toevallig een heel traditioneel huwelijk, uh, dat is het vooral. Ik, uh, ik kan er niks aan doen dat mijn vrouw het gewoon heel leuk vindt om voor de kinderen te zorgen. En verder een beetje aanschilderen. Ja, dat zeggen ze bij de, de SGP uh, ook, veel... Ja, als zij, als zij directrice was geweest van een hele andere publieke omroep, dan had ik het ook goed gedaan. Vonden. Ja. Dan had ik niet hoeven werken. Hé, hey, Eddy, ben je blij dat je van BNN af bent? Nee, niet, in, niet op die manier, want ik, ik oh. ben hier dan helemaal te gek. Maar het oh, was echt? wel klaar. Waarom was het klaar dan? Nou ja, ik... Uh, De puberteit was. In herhaling vond ik zelf. Kijk, nu we er toch zijn, was het erg leuk. Vond ik een topprogramma. Ik heb dat uh, zes jaar gedaan, negen seizoenen lang... En op een bepaald moment sta je, zit je met een pen in de hand, uh, na zoveel gesprekken gehad hebben van wat kunnen we nog doen, wat willen we nog doen. Eigenlijk alleen maar inhoudelijk te praten over meer van hetzelfde. Dus dat betekent dat het was, we gaan nog een winterreeks ervan maken, want dat was toen het voorstel, hè? een Nederlandse reeks, een zomerreeks en nog een winterreeks erbij. Ja, en dat dan toen ik, dat was geloof ik 2008, 2008, 2009 tot 2011. En dat was het moment waarop RTL 5 belde en eigenlijk precies dat een boot, waarbij ik bij BNN een paar jaar riep van ik wil wel een studioprogramma doen. Ik heb het nooit gedaan, die discipline is me nooit zeg maar uh, op het en pad gehad bij BNN. Dus laat we dat gewoon eens proberen. En zij kwamen met dat take me out. Ik vond het uitermate hilarisch toen ik het zag op een, ja. op een DVD'tje. Dat vind ik en, nog steeds. En dan 500 keer vind het nog steeds leuk om zo'n sneu aan een, uh, aan een meisje te krijgen. Het zou best wel eens kunnen zijn dat we ongeveer vijfhonderd keer zitten. Dat weet ik niet hè. Dus is ja. vier seizoenen gehad. Nee, maar het is niet... Kijk, weet je je moet, je, je moet het niet verwarren met de programma's... wat ik zelf elke avond zou kijken. Dat is een ander ding. Ik nee, natuurlijk. Ben daar, ik ben de kijker uh, Met alle respect naar mensen die er naar kijken. Want we hebben ze nodig. Het vind leuk dat ze kijken. Maar ik kan me wel voorstellen dat als het een deel is... dat je dat gewoon uh, een paar keer na een paar keer wel gezien hebt. Ja, maar... je vindt je, je kijker eigenlijk een beetje een halve debiel. Nee. Nee, want, weet je, ik bedoel. Uh, je, hebt heleboel, je hebt heel veel studenten die vinden dat gewoon kult en lachen en humor. Maar het wil niet zeggen dat het gelijk een intellectueel programma is. Heb je zelf wel zo'n. Uh, he? Ik heb ervoor gekozen, heb ik altijd geroepen. Van ik hoef niet die intellectuele hoeken. In. Er zijn mensen veel beter in dan ik. Ik hoef geen uh, next uh, Jeroen Pauw of uh, Nou, uh, Eén ding val je Daar's niet te zeggen. Zelfkennis heb je wel en dat is hartstikke ja, mooi. Dat zeg ik, daarom. Weet je, en doe maar dan maar gewoon lichte entertainment. Vind ik gewoon lachen. En, ja. Ik ben gewoon goed in de discipline. We, we zetten zes van, het, van dat soort programma's op een, uh, op een dag erop. En ik, ik geniet er enorm van dat te doen, dat het gewoon uh, erg gezellig is. Mooi, Want, maar wel boven de balken in de norm, toch? Nou ja, uh, ja bij, een publieke, bij, een, bij een publieke omroep mag dat niet. Nee. Wat ik een beetje krijg, of in, zal ik je ook vertellen. Uh, maar bij, uh, bij een commerciële kan het wel. Dus, wat verdien uh, je dan? Wat, wat zeg je? Wat verdien je dan? Ja, dat ga ik lekker jammer in zijn. Nou, je hebt graag. Daarom vraag ik het. Nee, lekker niet, ja, doen. Dat dat dat, dat dus niet, Eddy? Niet. Ja. Eddy, nou, ter zake dan. Ter zake. Uh, het gaat erom, ben je een echte Jan of Johan? En dan moet ik je alvast even uitleggen... Dan, dat het echte Jan-dom, dat je dat moet zou willen. En uh, uh, ja, je krijgt twintig keuzevragen. Daar moet je dus uh, uit het in of kiezen. Je kan vijf punten per vraag scoren. Nou ja, en voor je het weet, ben je een echte Jan of een Johan? En dat moet je niet zijn, hoor, Eddie. Ja, bring it on. Even checken. Is wel... Snap je het, Eddy? Ja, ik vind, ik, dat klinkt een beetje als de middelbare school. Die hoort erbij of niet. Oké, okay. Eddie Mossink of Eddie Zoe. Ja, doe maar uh, Ja, toch wel Eddie Zoe. Ik ben daar gewoon gewend aan geraakt aan die naam ook. En ik vind het ook wel lekker klinken. Oh, heet, heet je eigenlijk Eddie Mossink dan? Ja, Jan. Dat is mijn echte naam, maar ja. ik moet je wel vertellen dat het niet zo is dat ik ben gaan zitten om een artiestenaam te verzinnen. Het is een bijnaam die ik gekregen heb. En ik ben, ja, die bevalt me wel. Komt hij vandaan dan? Speelfilm, okay. Zoe, ben ik ja. hem kent, Luc hey. Besson, Julie Delphi, Eric Stoltz, echt toffe film. En ik heb daar een man mee werkt, een Engelse producer, die slecht was in uh, onthouden en vooral uitspreken. Uh, ik vond die man bijna lastig over die film, ik echt, het was echt een, een harasser. Eddie? En, het, Eddie, ja. het zijn 20 vragen, als we zo doorgaan, dan ja, zitten we straks in half 4. Dan ben ik in jouw hand, geloof ik. Ja. ja nee, maar je moet nu gewoon over... Mijn schuld, mijn schuld. Je hebt gelijk, D66 of SP? D66. Take Me Out of nu we Er toch Zijn? Um, moeilijk, ik ga toch van nu we Er toch Zijn. Ajax of Heracles? Of Heracles, Heracles moet ik zeggen. Heracles, kom op. Christen of Atheïst? Atheïst. BNN of RTL 5? RTL 5. Turnen of Formule 1? Hoe, wat was de eerste? Turnen. <laughs> Formule 1. Aaf of Rob Hoogland? Uh, Ah, voor vroeg ja, Dat is mij om te even. Ik, uh, dat, is de, dat is de bekende gokker. Ja, gok maar. Ja. Principes of macht? Uh, principes. TV kijken of seks? Seks. Ik weet niet wat ik moet doen of ik geef niet meer om haar. <laughs> ik geef niet meer om haar. Gaat het eigenlijk wel goed? Het gaat best aardig. Cocaïne ja. of bier? Wat, sorry? Cocaïne of bier? Bier. Monogaam of vreemdgaan? Uh, monogaam. Hmm. Sophie okay. okay. ja, nee, Henk. Ja, nee, het is meer in de zin van. Ik heb het wel eens vaker geroepen in een interview, hoor. Yeah. Het is uh, iedereen de hele zo van anti-frame naar anti-frame gaan. Dat vind, dat vind ik een groot ding. Want voor mij doet iedereen het uiteindelijk wel een keer. Maar het hoogste goed is monogaam. Dat dus probeer je na te streven. Dat is de enige manier, volgens mij, om het relationeel vol te houden. Ik heb het andere nog niet meegemaakt in elk geval. Netjes, Eddy. Sophie Hilbrand of Katja Schuurman? Uh, Katja. Geert Wilders of Pim Fortuyn? Pim Fortuyn. Afvallen of accepteren? Accepteren. Twitter of e-mail? Uh, mm, e-mail. Ja. Homo of biseksueel? <laughs> Eerlijk zijn, Eddie, kom op. Ik zeg dan toch maar biseksueel. Oh. Ja, in de zin van... Dat ja, in de zin van dat me... kiezen, Je hoeft niet alles niet... uit te leggen, Eddie. Nee, maar dat is nog zo. Als ik zeg ik moet kiezen, dan kies ik liever ja. Dan heb best. Nou ja, ik ja, ja. Ik de echte Jannes, die wel? houden van, uh, van streed zijn. Dus uh, ja, of homo of hetero. Uh, Cohen of Rutte? Uh, ik ga voor Mark Rutte. Turken of Marokkanen? Uh, ik ga voor Turken. En de bonusvraag: echte Jan of Johan? Uh, ja, ik vind mezelf wel een echte Jan. Wij ook. Eddie, nou, is het is niet 75 geloofd. punten. Je hebt morgen gescoord, jongen. 7,5. Nou, dat ben bedoel... ik blij want Dat klinkt inderdaad toch een beetje weer. als die middelbare school. Ja, je, je komt op een goed rijtje. Je mag aan de goede kant van de schoolplein staan. Dus dan lekker, we trappen je niet in de sloot. Je wordt ja, niet als laatste gekozen bij het voetballen. Dat vind ik toch fijn dat je me niet komt opwachten. Goed zo. Even geven je terug aan Jan, maar dan gaat hij het uh, echte Jan t-shirt naar je sturen. Ik en ook, uh, wij gaan uh, zometeen tijdens de muziek die uh, echte Jan Roos gaat aankondigen... Henk Westbroek weer wakker schudden, denk ik. Ja, Henk is Bedankt, uh, een beetje Eddie. slaapgevallen. Dag, Eddie. Doei. Goed gedaan, hè. Hoi, hoi, hoi. Ik mag toch hopen dat Eddie wat uh, zorgvuldiger met zijn t-shirt omgaat dan jij, Henk. Je hebt nog niet eens uit het pakje gehaald en dan lag al in de prullenbak. Ja, ja. Dan moet hij een betere kwaliteit moeten nemen. Dat is, uh, dat kan, kan je gewoon zien. Nee, maar sorry, ik, ik ik word weer wakker. Dus wat heb ja. ik gemist? Ja, Eddie ja, en is en een ik... echte Jan. Ja, nee, Eddie is een aardige jongen. Ja. Ja, nee maar, maar, maar het ging even over, de, over die t-shirt. Daar ja, ja, zit jij nou nog maar Ik heb dat t-shirt uitgepakt. Ik heb nog nooit van mijn leven een t-shirt gedragen. Want ik draag die dingen niet graag. Altijd een overhemd. De rest interesseert mij helemaal niks. Welk <lacht> <lacht> t-shirt het ook geweest was, het zou een poetsdoek geworden zijn. Die van jullie verdienden het extra. Want die was lelijk. Ja, <lacht> ja er stond ja, van Francisco van Joden op. Dus ja, stond, ja, dat is ja, een stukje. Echt waar, stond Francisco Ja, dat is een Johan. Oh, dan had ik hem in moeten lijsten Ja, dat is wel jammer dan. dat doen we er nog een ja, ja, dan ja, ja, dan ja, ja graag, graag, graag. We sturen er gewoon nog een. op. hey, het is uh, tijd om de muzieks, muziek-suggesties van uh, Henk Westbroek te gaan draaien, want het uh, was een mooie lijstje. Henk, ja, je wel. Ja, we beginnen even uh, uh, gewoon met de nummer 4 van uh, Henk Stoptien Nou, dat was mooi zeg. Dat was uh, A dna Live van de Beatles, uh, Henk. Waarom? Ja. Deze muziek. Nou, omdat het briljant is. En, ik, en de andere Jan, die zit me aan te kijken, alsof ik... Alsof het nee, ik wou mijn excuses aanbieden, omdat ik zei, krijgt het tyfus. Nee, ja, maar dat, moet bedaan, nee, dat, jok, dat was gewoon... Nee, nee, dat hoef je niet te Zij zeggen. Zei je tyfus? Dat, dat zei ik, maar ja, dan ben ja, toch gewoon open... Ja, techniek, dus, ja, net, zei dus, ja, ik, nou, jou, ja, weet je, en ja. het is... Maar, uh, mij vindt dit geen mooie muziek, maar ik kan dat goed hebben, van jou e zeker. Mag ik uh, mijn excuses aanbieden ja, voor een ja, woorden van jou? Ik zou op, sorry, bied ik mijn excuses aan. Sorry, zou er niet op, Sorry, zou niet ja, maar het is wel niet. leuk dat, je, dat, dat muziek tot, tot vrij heftige discussies ja. kan Ik vind het ongeveer het beste dat er ooit geschreven is. En hij vindt het verschrikkelijk. Vind en... jij de Beatles vreselijk? Ja, ik heb alles van de Beatles. En Toen kreeg maar ik meer omdat het moet? Ja, gewoon zo'n verzamelding. Dat je nou, al die, nummer 1 uit die cd, dus een dubbel cd. Hmm. Dus er al die shit op. En die draait dan één keer en dan uh, gaat hij een kast in. Gewoon oh. om, om, te, om te hebben. Maar ben je dan meer een Rolling, roll, rolling nee, Stone niet, man? Nee, oh, nee of Morrison. Dat vind ik ook erg ja, mooi. Het. Kijk, het erg, het. erg mooi. Ja, wij komen er wel. Dat is, nou dat niet denk ik, maar het is... Ja, wel op je verjaardag in geval. Ja, ja, dat is waar. Ja. Ja, en als je een mooie plaat van Van Morrison meeneemt... Nou, dat doe ik zeker. Dat is... Ja. Uh, uh, wat is je favoriete, After All Weeks? Uh, nee, Hard uh, Knows the Highway huh. is een veel betere plaat... Uh, maar die kwam één of twee platen na Astral Weeks. En toen had de kritiek besloten dat, dat Van Morrison even uit was. Oh. En nu met terugwerkende kracht zie je dat het echt een veel betere plaat. En gewoon veel betere liedjes op. En Astral Weeks is al geniaal. Maar dat is eigenlijk het mooiste. Vind ik in ieder geval het mooiste dat hij ooit maakt. Het is wel makkelijk, want het is wel weer een. Het duurt nog elf maanden, hè, voor je wakker bent. Ja, dat is ja, uh, ja, dat 27 is februari. Ja, dat dus heb je uh, helemaal tegen goed. die tijd ben je <laughs> dik vergeven. Nee, hoor. Dat is nee? nee, ik Was heb een als een ijzeren pot. Ja, het, dat, dat ga ik nu zeggen. Ja. Dat is, ja, het, Wat, maar heb je nog steeds een verjaardagfeestje ja, bij, ja, kom? denk, uh, bij de komen. Ja, ik denk boten bij de vis. één, jongen, Gezellig. als je het weten wil. Maar okay, wij zijn een soort Siamese tweeling, dus Ja, dus kom ik ook mee. Oké. Nou ja, oké, dat moet dan maar. ik had het net even over politiek. We hadden nog één favoriete partij die wij vaak bespreken, nog niet uh, meegenomen. Ja, de Partij van de Arbeid. Ben, ben, ben, heb je daar ooit op gestemd? Ja, heel vaak zelfs. En sterker nog... Uh, uh, een van, de, een van de, de mooiste uitspraken die ik ken was van ouwe... die zijn altijd uh, het leidraad in mijn leven geweest, van Joop den Uil. Die zei eens, alle mensen moeten gelijke kansen krijgen om ongelijk te worden. En dat vind ik zo mooi. Ja. En dat vind ik ook zo waar. En uh, ik moet je zeggen, dat, uh, ik, dat in de tijd dat er nog wat te halen viel... voor de achtergestelden, voor de vrouwen, voor de arbeiders, was de PvdA... Ooit een hele nette partij. Tegenwoordig is het een, een partij die niets anders doet dan, het, dan baantjes creëren voor mensen die, die, die ook eh, het salaris van balken en de plus 30% willen verdienen. Want dat is de balken en de norm. En dat is eigenlijk een heel treurige partij geworden. Het heeft ook geen enkele, ook geen enkele binding meer met welke achterban dan ook. Daar denken ze in eh, de Bijl maar anders over trouwens. Hoe bedoel je dat? Nou, daar is nog wel die binding hoor. Er ja, zijn zo zijn regeldingen voor je. Ja, ja, ja, ja, het cliëntisme zit ja. er natuurlijk heel sterk in. En uh, uh, ja, dat is helaas waar. Is die partij is het... op eigenlijk? De Partij van de Arbeid is ontzettend op. En elke kans om zichzelf te vernieuwen... Hebben ze, is door Partij van de Arbeiders zelf omzeep ge gehaald. Is Job ook op? Uh, Job is, is er zelfs nooit niet op geweest. Oeh. Nou ja, Job Cohen heeft is natuurlijk een bestuurder... een hele beminnelijke, aardige, vriendelijke man... die moet je aan zijn tafel als degen zetten. En als dan iemand zegt, Job krijgt de tyfus... dan zegt hij, hé, hey, hé, hey, let een beetje op je woorden. <laughs> en, en, uh, en uh, want we moeten toch, we moeten toch verder. We moeten de... ja, het is een hele ja. leuke, lieve, mabele man. En die komt dan terecht in dat rattennest van de politiek. Waarbij iedereen elkaar tot het diepste haat. Want elke zetel die de een bezet, kan de ander niet hebben... Zo makkelijk is het. En, uh, en die man die moet dan ineens kunstjes gaan doen... waar hij helemaal niet voor getraind is. En gemeen worden. En, en gemeene opmerkingen maken. en Daar heeft hij nooit voor zijn leven behoefte aan gehad... omdat hij nooit in een situatie zat om dat te hoeven doen. Dus hij dus is ongeschikt gewoon? Voor, voor politiek leider wel. Maar kijk, ook al was hij wel geschikt... Is, zat hij nog steeds aan een dood paard te trekken. Want ooit... Uh, nou citeer ik Wouter Bos, en die was ooit iets oh. heel hoogs... in de, in de oh. Partij van de Arbeid. Die zei eens, elke vernieuwing die wij willen doen... Uh, uh, om, om ons aan te passen aan de moderne tijd... wordt door het maatschappelijk middenveld... wat geheel uit PvdA's bestaat, onmogelijk gemaakt. Ik bedoel, toen de PvdA begreep dat je niet meer... Uh, uh, wegkwam met mensen eens in de vier jaar te laten stellen, uh, laten stemmen uh, op basis van een waanleider zoals samen delen ja, of eerlijk. samen samen of eerlijk delen. Het moet eerlijker. Bedoel, het gaat allemaal. Het moet eerlijker. Ja. Er, zijn er, al die, die, ook, hè? er zijn altijd van die vreselijke, door dure bureaus bedachte, nietszeggende holle slogans of. Of ja, ja, je hebt ook die hele subtiele Europa. Ja, want wij gaan voor de inhoud. Weet je, dat is dan ja. hè, twee letters knap om, om daar alle inhoud. Nou, toen, toen heeft Wouter Bos ooit geprobeerd... het referendum te introduceren. Nou, dat werd, dat werd godzijdank, afge... Euh, nee, godzijdank, dit was ironie, euh, door Wiegel tegengehouden... in de Eerste Kamer, overigens. Toen zei Bos, nou, dan gaan wij de gekozen burgemeester introduceren. En dat werd door Ed P. van Tijn in zijn eentje tegengehouden. Elke vernieuwing die vanuit goedwillende P van de Aars gekomen is, door P van de Aars om zeep geholpen. Dus die partij is ten dode opgeschreven. In kader, uh, maar ja, voor hetzelfde geld, moet je luisteren, hebben ze morgen hele nieuwe leuke, knappe, leuke, leuke vrouwen zeg, en, en, en zeggen mensen, nou, stem ik daar wel op, dat weet je toch niet. Het gaat toch niet meer om het programma. Maar zie jij een opvolger klaarstaan voor uh, Joppe de Pop? Even niet. Ik, uh, nee, ik, ik zie het niet. Maar, moet je luisteren, het, het is natuurlijk geen toeval dat op een gegeven moment Wouter Bos, die toch een vrij onbetwist leider was. Ik bedoel, als je er drie jaar zit, krijg je zelf kritiek. Maar. maar ik moet eerlijk zeggen, ik, ik vond het de beroerdste niet. Uh, maar die had er natuurlijk ook geen zin in. Die zat aan een dood paard te trekken. En ik dacht: hij van dan kan ik wel voor, voor iets minder dan de balken en de norm aan een dood paardje te trekken. Maar ik kan bij een, bij een adviesbureau, waar ik als P van de A trouwens tegen ben dat ze ingehuurd worden door de overheid. Uh, maar ja, goed, dan ga ik er gewoon bij zitten en dan ben ik er voor. En dat is eigenlijk de P van de A uh, ten voeten uit altijd zeggen die dure externe niet inhuren... en vervolgens ga je erbij werken uh, bij de afdeling die ervoor er gaat zorgen... dat de overheid dure externe in, in, in dat huren. Petje op, petje af. He. Ja, nee, maar dat is natuurlijk, en dat maakt je zo ongeloofwaardig. Henk, ik heb even een probleem. Want oh. er hangt iemand aan de lijn. Als jij nou nog een keer zegt dat je aan een dood paard zit te trekken... dan oh. hangt ze op, denk ik. Let oh, eens op. Kom ze. Hallo. Esther Ouwehand... Hallo Janne. Er staat een hand van de Partij van de Dieren, uh, Henk. Ja. Ja, nou, wat is er man? Ja, eh, niks, het. die hangt We al heel vaak. Oh, van dat, van is, uh, ja. dat is. Uh, ja, dat mag. Je mag best van de Partij van de Dieren zijn, vind ik. Vind je dat ook een prima partij? Nou, ik zou er niet op stemmen. Maar ik vind het wel goed dat er, dat er een partij is... Die, die het een beetje opneemt voor de zwakkeren in de samenleving. En, uh, en dat de Partij van de Dieren uh, het vooral voor hen zonder stemmen opnemen. Ach, iemand moet het doen. Het kan toch weinig kwaad. Nou, je hebt de goedkeuring van uh, Henk Westbroek. Uh, goedkeuring? Ik bedoel, ik vind het best. Ik bedoel, Zij zijn tegen megastallen. Ik persoonlijk hou wel van, van, van vol stadions. Maar goed, iedereen moet het zelf weten. Hé Jan, ik kreeg te horen dat wij een beetje seksistische mannetjes zijn. Door wie? Wie heeft dat gezegd? Ja, dat maakt niet uit. Maar als we voor het Haagse geluid bellen, dat het altijd met jongere vrouwen is. Gelukkig van links en rechts. Maar... Esther? Ja? Is dat zo? Ach, ik doe er niet zo moeilijk over. Nou, dat vind ik dan weer heel erg fijn. Hé Esther, Provinciale Staten. Ja, tegenvalletje? Nou, ja, we zijn de zetel in Limburg kwijtgeraakt. Dat vind ik wel jammer. Maar uh, in Flevoland uh, dachten we geen zetel te hebben. Die hebben we toch nog op het laatste moment afgepikt van de VVD. Dus dat is uh, plus twintig voor de natuur. Oh, heerlijk zeg. Nou ja, dat is toch lekker, hè? Dus er is gewoon in uh, niks veranderd. Nou, ja, wel, we hebben Ik vond de gastbieter er vandaag ook juichend bij staan in Flevoland. Ja. <laughs> Nou ja, we zijn Limburg kwijt. Dat is, uh, ja. Ja, dat is ja. echt wel jammer. Ja, daar, staan, uh, ja, heel daar veel is de PVV vallen. een beetje groot geworden. Hey, maar jullie dachten toch in de Eerste Kamer een zetel erbij te krijgen, of niet? Nou, we stonden wel hoger in de peilingen, ja. ja. Maar dat? Uh, behoud van die zetel is ook mooi. Zijn alle hysterische thuis thuisgebleven? Nou, er was wel hogere opkomst. Ik ben een beetje bang dat, uh, dat er meer mensen zijn gaan stemmen die dan uh, toch weer CDA hebben gestemd, want op oh. verlies viel nog wel iets mee. Ja, daar hebben wij dan gewoon een beetje last van, van die brave, ja, dat zijn de uh, oudjes die maar CDA blijven stemmen. Bedankt, dat moeten we niet doen. <lacht> nou, de oudjes, de, dat oudjes de, de, de denigerende toon waarop dat ook gezegd hebben, last van die oudjes. Zijn jullie voor euthanasie trouwens? <lacht> <lacht> op verplichte basis? Nee. We zijn voor keuzevrijheid, dus je moet het vooral zelf weten. Oh, daar, ja, daar ben ik helemaal met je eens. Ja. ja. Maar laat ik het zo zeggen, in het kader van de stille dwang... vind je dat mensen boven de 58 gewoon eens moeten gaan nadenken... of ze eens een doosje pillen inslikken? Ja, natuurvriendelijke pillen natuurlijk. Ik vind dat iedereen altijd overal over moet nadenken. Ik moet eerlijk zeggen, je bent, een, je bent een geslepen politica, want je geeft nergens antwoord op. Nee, en nu toch al zeg niet, je niets? Erg is dat. D dat is mooi. hè? Nou, kijk of we hier wel een antwoord aan krijgen. Uh, ja, net voor de eerste kamerverkiezingen, of uh, tenminste de provinciale statenverkiezingen. Ja, wat maakt er eigenlijk uit die provincie provincies, zolang de eerste kamer maar goed gevuld wordt. Uh, ja, toen kwam uh, uh, uh, zeg maar de, de, de, de Uber-poes. De baas... Met een kogelvrij vest voor katten. Ja, Esther, ja. kom op. Dat had uh, name niet Wij namen jou vermogen. hartstikke serieus. Bij namen jou heel erg serieus. Maar uh, er zijn grenzen. Er zijn grenzen. Ik heb Het getwijfeld is, uh, om misschien op die, op, die, op die partij van de, van de Piet te stemmen. Maar als we toch een kogelvrij vest aan, aan katten gaan uitdelen? Ho, ho, ho, ho, Jan. Dan hou ik natuurlijk op met uh, knokken tegen die gasopslag bij jou in de achtertuin. Ik weet wel wat je zegt. Ja, nou, je hebt gelijk ook mij. Ja. Ja. Maar Esther, even serieus. Ja, de wereld even, als je, als je staat de in brand. Gebeurt, als je in het buitengebied woont en het CDA is aan de macht... dan uh, wordt je kat, als je pech hebt, gewoon afgeknald... zodra die je tuinhekje uitloopt. Dus om daar even aandacht voor te krijgen Ik vragen, heb liever trouwens, als ze die ganzen gaan afknallen... ganzen laten we ook lekker uh, gewoon een beetje gras eten... Ja, dat weet gehoord wordt. Ja, oh, wat een vreselijke... Ik heb twee ganzen gehad, je weet echt niet waar je het over hebt... maar het... als vijftig ganzen op een stuk gras, gras gaan zitten... Uh, die beesten die hebben een heel slecht verteringssysteem, dat weet je natuurlijk wel. Ja. En dat wil zeggen, de helft van wat ze opeten schijten ze gelijk weer uit. Twee ganzen konden bij mij 650 meter grasveld binnen een half jaar tot één ruïne maken. Te gek zeg dat je dan Je zal maar boer zijn en de landen de 10.000. Ik bedoel dan, dan ga je toch gelijk om een wapenvergunning vragen. Ja, maar Trouwens, dat ganzen dat zijn is ontzettend dat lekker. Niet eh, oh, niet? En die dieren, als je die dieren afknalt, dan planten ze zich alleen maar sterker voort. Door je ganzen. Het nee, is nee. mij niet bekend dat dode beesten zich kunnen voortplanten. Maar ik heb natuurlijk niet de kennis die jij tot jij hebt. Moet je misschien even bij ons op cursus. Ja. Ik, ik denk wel, ja, ja, dat is. Ja, ja, dat, oh, door ja, mensen weer een kunnen dat, het dat heten zombies. Ja, ja. Hey, maar wel weer een cursus erbij. Ja. Maar goed, de waarheid is natuurlijk ja. dat die boeren gauw het geld krijgen om die ganzen in hun land te laten schijten, toch? Nee, is niet waar. Ja, ja absoluut dat we wel. niet waar. Ja, dan is een compensaties. Ja, maar en, uh, dat is eerst, zo weinig. Eerst werd er gewoon geld vergoed en nu zijn we aan het jagen. En dat jagen is veel duurder dan uh, gewoon de eventuele schade vergoeden. Dus uh, als we gewoon teruggaan naar dat oude systeem... iedereen blij, boeren krijgen meer geld en de ganzen mogen gewoon blijven leven. En dan horen we dat Rutte in de Eerste Kamer gaat dealen... met uh, de fundamentalistische christenen of de bejaarden. Ja. waarom niet gewoon met jullie? Nou ja, kijk, wij zitten er niet om uh, uh, dat kabinet per se dwars te zitten... maar. Alle wetsvoorstellen die slecht zijn, die gaan we natuurlijk niet steunen. En ik heb nog geen goede voorstellen gezien eigenlijk. Tot nu toe nog niet. Nee. Oh, jeetje. je. Ik Zie wel, is weer zo'n goede in. reden die ze ten loops aangeeft... om de Eerste Kamer op te heffen. Dit is een politiek instrument geworden. Als je oppositie bent, stem je gewoon blind tegen. En je kan als oppositie nauwelijks zeggen... dat de regerende partijen goede voorstellen doen. Dus ja, eigenlijk, kan ik niet bedoel, het was ooit een linkse gedachte... als eerder gezegd, om, daar, om, die, om die Tweede Kamer af te schaffen. Maar daar zijn jullie zeker ook niet voor, hè? De Eerste. De, eh, de Eerste nou, ik ben wel benieuwd wat de mogelijkheden zijn met die uh, toetsing uh, aan de grondwet. Maar het blijven wel politieke beslissingen. En wat jij zegt over oppositie stemt gewoon altijd blind tegen. Is niet altijd waar. Uh, je ziet wel dat coalitie altijd blind voor. Cohen en, uh, en Roemen hebben dat uh, min of meer aangekondigd. Ja, maar mij wij niet. Ja, dat is, dat, uh, is jouw gelijk. dat is jouw gelijk. Mijn verontschuldiging daarvoor. Ja. Jullie zijn... Het is een getreden. grote sorry dag hoor, vandaag. Het is heerlijk, hè? Het ja. is de dag van de sorry. Dus, uh. Ja. ja nou, mijn excuses, Esther ja. voor alles ja. wat ja. nog gaat komen. Ja. Ja. Hé, hey, maar uh, voor de rest gaat het allemaal goed met je? Ja, gaat goed. Oh, ja. dat vind ik altijd fijn om te horen. Mooi, en met jullie? Ja, dan, dan wordt het wel heel erg feel-good zo, hè? Ja, maar het ja. gaat best goed met jullie, want jij zit helemaal te glimlachen. Ja, ja, ik, ja ik vind dat <lacht> mooi. Ik, ik, ik ken haar gezicht niet, maar ze klinkt heel oh. lief en aardig. Esther nee, ze is, op... is, is een mooie vrouw, hoor. Oh, vrouw. dat is, je, is serieus ook een is... beetje gevuld op de goede plekken. Ja, bedoel, zeker. Ja. Als je toch over iemand aan het praten bent, is het maar beter dat ze kan meeluisteren. Als je, en... je kan een foto ja, zien. Ja. Oh, ja. oh, oh ja. Op dat scherm. Dat is een brunette met blauwe ogen, Henk. God, Meid, ik zou je vertellen. Het is, uh... je, je zou best eens gevraagd kunnen worden om Job Cohen op te volgen. Want je hebt alles mee. Oh, ik denk niet dat ik eraan uh, ga beginnen. Nee. Nou ja, goed. De nou, ambitie dat maakt ook niet zo heel veel uit. Hé, hey, Esther, hey. ontzettend bedankt. Esther, uh, uh, nog één vraag. Oh, wacht even. Uh, Jan heeft nog één vraag. Vond jij ja. destijds ook zo erg van snoepie? Oh God. Ja, ik, ik ben wel benieuwd hoe het is afgelopen. Ja, wij dus niet, eerst, Want was het nou wel of niet zijn eigen schildpad? Ja, ja. Nou, het hey. was uh, de, de, in, een, uh, in een geheim schildpadopvangcentrum uh, uh, gehouden beest. Bleek uiteindelijk nadat uh, meneer Moskovits had afgedwongen dat ik hem tegen alle regels in toch mocht zien. een andere ja. schildpad te zijn dan die ja. bij mij was weggelopen. Waarop, uh, waarop uh, het, de officier van justitie. Uh, uh, twee experts in aan, uh, inhuurden om aan te tonen dat het toch dezelfde was. Daar ik helaas foto's had dat er een stuk schild van mijn schild pas af was... was na één vraag mochten die twee experts weer naar huis. En die vraag luidde, is het ooit bij een schildpad voorgekomen... dat er spontaan weer schild aangroeit? Nee, nou, dan mag u naar huis. En die mensen waren dus ingehuurd. Ik heb zelden zo'n treurige bedoeling meegemaakt. En als er nou iets op, opgeheven moet worden, zijn het, is het wel... Uh, hoe uh, heet dat? De AID, geloof de ik. De AID, ja, het dat ben het helemaal met je eens. Uh, ja, ja, ze ester, doe zeen, alsjeblieft, Esther, doe dit nou de niet. Mee... De <Buddhist> meest <strips> gruwelijke, dictatoriale, ademocratische <huch> typenstiek ooit van zijn Over een okay, hey, fucking schildpad, 600.000 euro uitgeven. Het Nederlands Forensisch ja, Instituut. <h eyes attempts> in, in nu... Ik bedoel, waar heb je het over, weet je? Maar de vraag was uiteindelijk: hoe, hoe zit het met Snoopy? Ik weet, weet het niet, of? want hij is weggelopen en is nou, we nooit terugkomen. meer gezien. Ah, ja. ja, Oké, okay, dan is het goed. Nou, eh, eerst lep. dan weten we dat ook weer. Bedankt, hè? Ja, bedankt jongens. Fijne ja. avond. Doei, doei. Doei, je Dankjewel. Bye. Nou, dus hebben we de Eerste Kamer opgegeven... Provinciale Staten en de Algemene Inspectiedienst... Wat? en de Partij voor de Dieren ook, of niet? Nou, ik moet je heel zeggen, ik vind het wel leuk dat ze er zijn. Ja. En de Raad van State, moeten we daar eigenlijk ook kappen? Nee, dat is ook wel goed dat oh, dat en er en is. Want die doen het werk wat vroeger uh, de Eerste Kamer deed. Alleen gebeurt het nu twee keer. Maar ja, en, en en je kan zoveel je kan, je kan zo opheffen. Je kan, uh, je kan uh, eens even kijken, wat kan je nog meer opheffen? Uh, weet je wel... Mag ik er even over nadenken? Ja, De Kamer van Koophandel. Kun je zo opheffen. Ja. Scheelt een paar miljard per jaar. TVA hadden we ook opgeheven. En het is. Nee, nee, die heeft ze nut. En wie weet komen die wel weer terug. Want nou, ik moet net toch, niet meer hè? Nee, maar ik heb, me, ik heb net te snel gesproken. Mijn verontschuldiging daarvoor. jongen. En het is. Nee, want het, het is. Mensen stemmen tegenwoordig uh, uh, uh, zo uh, wisselend. Dat als je toevallig iemand. Uh, kijk, laat ik, laat ik het zo zeggen. Voordat Pechtold kwam, wou de, wou de oprichter van D66 de partij maar opheffen. Ja. En toen kwam ineens die Pechtold. En die, en, ja, en, die, en, die kon, en die wist hoe hij zijn zaakjes moest verkopen. Ja. En die zegt gewoon: bij alles wat Rutte zegt, uh, alles wat Wilde zegt, zeg ik het tegenovergestelde. En nou zijn ze weer groot. Dus een ander koppertje ervoor. En het kan ver gaan, ook met de P van de ja. A. Henk, uh, je hebt zelf ook politieke uh, ambities en aspiraties gehad. Ja, was wel leuk. Is ja. het afgelopen nu? Nee, hey, maar Henk had Winnie trouwens wel een meer. briljante slogan. Want hij had het net over die reclamebureaus. Die Henk had, althans de partij van Henk had... niet links, niet rechts, maar Utrechts. Klopt dat? Ja, dat klopt, ja. ja goede was... slogan, denk ik. Ja, dankjewel. Zelf nog? Ja, dag. ja En dag, later ja. kwam er een partij die zei... niet links, niet rechts, maar recht door zee. Ja, ja dat niet, was niet waar je slecht. Ja, Rita. Rita. Echt waar? Ja. Oh, dat wist ja, je niet. zo'n van jou gejat voor oh. twee derde. Oh, ja, die K komt ook uit Utrecht, Ik ga een alfanteurtje sturen. Ah, wel nee, joh, dat is dat soort dingen goed bedenken. En de, die, die, die mevrouw is natuurlijk, dat is, die is heel triest geworden. Die moest uiteindelijk mee gaan spelen in een filmpje... door de man van Femke Halsema gemaakt. Trouwens, een erg aardige film, ja, maar wel met overheidsgeld. Ja, en dan mocht ze zingen. Ja. En dat doe je alleen maar aan mee, als je, als, bedoelt, zoals een BN'er... alleen maar meedoet aan, aan op, op zoek in de Rimboe... Ja. als je echt niks meer ja, te Ja, gaan zo zat Rita drie weken geleden hier. Ja, precies. Zo is het ook. Hey, uh, maar uh, je eigen politieke ambities is die uh, geblust? Nee. Stop je er mee? Een, je er een, mee? Nee, ik ben er al tien jaar mee gestopt. Ik moet je eerlijk zeggen, het is de enige periode in mijn leven... Uh, waar ik spijt van heb dat ik er ooit aan begonnen ben. Wat Hallo? je niet moet doen? Nou ja, je komt echt eigenlijk geen aardig mens tegen. En het, het, het, is, het zijn allemaal kleine BV'tjes. En... Uh, en je komt er verdomd weinig principiële mensen tegen. In de politiek? In de politiek. En er zijn er een paar van links tot rechts die je wel eens tegenkomt. Dan denk je van, nou, die mensen hebben nog een soort van... Dat vind ik ook de charme van de Partij van de Dieren. Ik ben het ongeveer met niks met ze eens. Maar het zijn wel hele principiële mensen. Daar kan ik toch wel erg veel respect voor opbrengen. Maar de meeste mensen zijn zulke gruwelijke opportunisten die in de politiek dus, zitten. Dus je ziet het niet meer voor je om uh, burgemeester van Utrecht te worden uit? Uh, als het, ik heb het drie keer geprobeerd. En, uh, maar de laatste keer uh, was het zo dat het partijtje... waar ik toen al geen lid meer was... Uh, had ooit het plan om te fuseren met de P van de A. En, en uh, Wouter Bos zei toen zelf... dat is goed, dan kan je dat Leef dat Utrecht kan opgegeven worden... mits Henk Weesboek, die geen lid meer was van Leef Utrecht... zich nooit meer kandidaat zal stellen oh. als burgemeester van Utrecht. Dus die fusie is toen niet doorgegaan. Daarom? Was, uh, ja, want ze konden mij natuurlijk niet dwingen... Nee, om wat was, je was niet eens het? lid meer. Om, uh, om, maar wat om was, mijn, was dat nou? En ze waren uh, bang de uh, stad te verliezen? Uh, ja, ja, nou ja, dus daarna heb ik het nog eens geprobeerd. En toen kwam ik bij de heer Robertson en, uh, en dan moet je examen doen. Dat is ontzettend leuk. Dan ja. kom je bij zo'n commissaris van de koning in. En die zegt dan tegen je: Wat zou je doen als, als Utrecht uh, uh, uh, last kreeg van een terroristische aanval? Dan moet je een antwoord op geven. Ja. Oh, ja. Dus daarom zeg ik uh, precies hetzelfde. wat ik uh, vorige week tegen de uh, landelijke coördinator uh, uh, uh, uh, terrorismebespreiding uh, zei. Ik zei, kent u die dan? Ja. En ik had toevallig zijn telefoonnummer bij hem. Ik had die man ontmoet in een restaurant. hij was dat praten. Ik zeg, ja, Ik zeg, ja, ik, zeg, ik, zeg, ik wil hem wel even voor je bellen. Ik zeg ik heb hem een, een adviesje gegeven. En die man die ging boter en suiker. Ja. Ging die erin. Oh, die ken jij? Ik zeg, ja, jij niet dan. Hij is van jouw partij, joh. En ik zeg, je mag, zijn, je mag zijn telefoonnummer wel van me hebben. Dus ik zat me een beetje te treiten. En toen, toen haalde ik mijn, mijn mondeling examen. Uh, burgemeesterschap, waar je trouwens niks voor hoeft te kunnen. Allemaal dat soort vragen beantwoorden. Ja. Wat zou u doen als er een bom op Utrecht viel? Ja, hard weglopen. En de brandweer bellen. Wat zou je meer doen? Weet en het je? centrum ja. een keer mooi inrichten daarna. Uh... Ja, ja. En. Uh, en, uh, dus, en, en, en toen kreeg ik twee weken later een brief van de heer Robertson... die ik sindsdien, hij heet, uh, geloof ik, uh, Renze of zoiets... ik noem altijd Rad Robertson... dat die benadering zien toch besloten heeft mij te laten zakken. Oh. Ja. En die brief die hangt bij mij aan de muur. Want het moest een P van de A worden. En nou, dat daarop. heeft hij niet verteld. Nou, niet. Want Er waren zes mensen geslaagd voor het mondeling... maar ik was de enige die ongebonden was... en geen lid van de PvdA. Dus wel. Met, met, met, daar, later hebben we zo'n referendum ja, gegeven... Ja. Twee p van de aars, waarvan de een zei dat de ander nog, eigenlijk nog beter was dan die zelf was. En Utrecht heeft daar de heer Wolfsen over gehad. Wat een feest. Dat is een, <tie> een feest voor de democratie, ja, toch? Die man... Wat, oh, dat is... Dat, it, ik moet je eerlijk zeggen, ik schaam mij heel vaak om Utrecht te zijn tegenwoordig. Want je krijgt het altijd om je heen. Hey, kom kom uit Utrecht. Hoe is het al Die man die altijd de oplagers van kraan te laat verbranden, ja. dat weet je wel. Ja, de mensen die het dit is... zeggen, die weten het wel, want die wonen er zelf, toch? Ja, ja, die, ja maar ja. Het, is, joh, je, het, het is echt heel akelig. Die man heeft een hele... Akelige is, dat, is die man gewoon fout of zo? Nou, ik geloof niet. Ik bedoel, ik denk niet dat als het morgen oorlog zou worden, dat hij die, dat die akelige dingen zou doen. Je zou wel bij hem onderduiken. Nou, dat ook weer niet. Want, Waarom niet? Nou, omdat ik niet zeker zou weten. Uh, nee, nee, nee. Ik, ik, ik, nee, dat is een onzinnige vraag. Dat... Nee, dat is een hele goede vraag. Nee, ik, A, weet ik niet of die onderduikers zo accepteren. B, hij heeft vanaf wel ik... de ruimte ervoor. Nou, laat ik het zo zeggen, mij zou hij niet willen hebben. Dat is een ding wat zeker heeft is. Heeft hij alles uitgesproken tegen jou? Die zei, nou, Henk ik vind je eigenlijk maar een ja, Die man Vervelend vindt mij een ontzettend vervelende man. Want Waarom? Ik heb, nou ja, omdat ik, omdat ik niet zo aardig voor hem ben. Ik bedoel, die man Die heeft het feest van de democratie gewonnen met 3% van de stemmen. Er was afgesproken, ik heb die afspraak niet gemaakt dat de stemming ongeldig zou zijn als het er minder dan 35% zou zijn. Daarna zei hij, de democratie heeft gesproken. De regels die ze zelf gemaakt hadden, werden opzij gegooid. En vervolgens heeft die man niets anders gedaan dan de perschofferen. Ja, en, en, en censureren. En daar komt hij mee weg ook, want zo'n gemeenteraad heb je in Utrecht. Ik bedoel, het is toch... Het is te gek voor woorden. Ik heb er echt ik heb veel burgemeesters meegemaakt, van alle kleuren. En op iedereen kon je wel wat aanmerken, maar, maar deze man... Die had al lang met, met, met, met zijn staart tussen de benen. Maar waarom de die raad uitgetrapt? Omdat die raad, ja, waarom pikt die raad dat? Kijk, als pas het blad Elsevier uh, uh, de wachtgelden... Uh, publiceert van als een beetje alle grote steden. En Utrecht wens niet bekend te maken aan wie en waarom en hoeveel nou, dan ze weet geven. Je wel. Dan weet je genoeg natuurlijk. Maar, het, de, maar de hele gemeenteraad vindt dat ook goed. Want, maar het is, ja, het komt ze hebben gewoon natuurlijk dat, allemaal boter op de hoofd. Maar dat komt toch gewoon omdat het uh, een prachtige rode stad is. Iedereen steent lekker links. Nou, dat nou, valt links, wel mee. Kijk, het, het, het, het nou, het uit, valt niet mee, toch? Nou ja, maar luister, Utrecht. Is een, is, een, is een GroenLinks stad. Dat komt omdat al die 50.000 studenten. die komen erin. Ja, al die vrolijke en, meisjes. En al die vrouwen. Dus de ene, de ene helft stemt GroenLinks. en de andere helft stemt VVD. En uh, bovendien. Uh, het is echt een GroenLinks bolwerk. Want alle. Uh, uh, uh, uh, uh, veel, niet alle, maar veel uh, Turken en Marokkanen stemmen GroenLinks, omdat die ook vertegenwoordigd zijn binnen GroenLinks in de gemeente. Het is altijd ontzettend leuk. Ze had bij mensen in de gemeenteraad die geen Nederlands verstaan. En ik heb er altijd ontzettend mee gelachen. Ja. Want dat bij... zijn ook om jou waarschijnlijk. Nee, nee, nee, nee, Ik alleen maar om hun. Want dan zaten ze, dan zaten ze zoiets voor te lezen. En dan. Een, een, heel, een heel beroerd Nederlands, dan zei ik altijd... kun je het even kort voor me samenvatten? En dat konden ze dan niet. En dat was op zich wel geestig. Maar het heeft een... Uh, dus, maar voor de rest is Utrecht een, een, een Ze hadden Maar een beetje aan de linkse kant. En dat, is op zich, dat is op zich geen schande. Waren het niet dat wij al de beroerde bestuurders hebben? Henk, we zijn uh, nu een beetje van nummer drie van jouw lijst uh, aan het afsnoepen. Het schiet lekker op zo, hè? Ja, uh, want we gaan eerst even uh, luisteren naar nummer drie David Bowen, en Daarna gaan we naar het uh, wereldnieuws. Here's David Bowie, Mid-Heroes.